Ik ben vanuit de zuid opgevoed. Uh, ik deed eens, uh, drie jaar geleden onderzoek binnen een charismatische uh, evangelische kerk. Een beetje zoiets als dit, maar dan in haals meer. En ik zat daar allemaal genezingsdiensten. En uh, ja, uiteindelijk begon ik te twijfelen en te denken: misschien is het toch wat. Dus uh, die, die vraag heb ik naar God gesteld. En uiteindelijk, na mijn onderzoek, heb ik besloten nog een keer naar een dienst te gaan. Uh, een jongerendienst. dienst. Uh, schud ik met mijn hand zeg. Um, het is niet de heilige geest, hoor. Uh, nee. Ah. Zo. Um, nee, het is echt Oké, okay, maar er kwam dus einde van, uh, van mijn onderzoek binnen de gemeenschap. En die avond was een jongen, die Je moet je voorstellen, honderden, soms duizend jongeren. In het halve donker, je kan dus lekker anoniem pionieren daar. is uh, hartstikke leuk. En de spreker van die avond was heel erg... Ja, was echt een echte artistieke persoonlijkheid. En dat trok echt, uh, ja, dat zei in mijn hart van, ja, dit is waar wat hij gaat zeggen. Heel dicht bij God was en hij ja, heette Herman Haan, misschien kent u hem. Uh, hij had een anekdotes en ineens zei hij zoiets van, hé, hey, ik heb het idee dat iemand een zilverkleurige auto heeft gekocht. En een jongen stond op en uh, ja, de, die bleek er eentje gekocht te hebben. Verbaasde me niet, want uh, ik zat te tellen, 750 jongeren. Dat is dus geen toeval. Nee, uh, of dat is geen, dat is toeval dacht ik. Dus uh, toen zei hij, iemand heeft last van zijn maag. Nou, ik keek om. Ik dacht van, ja, leuk, uh, last van zijn maag. Uh, we hebben zoveel uh, mensen last van de maag na het eten, hè. Ja, dat is niet een uur geleden dat iedereen gegeten heeft. Dus uh, ik dacht van, uh, ja, ik deed een onderzoek. Ik dacht van, uh, ja, daar ging een gebedsteam trouwens nog op af. Ik dacht van, nee, moet ik niet dan denken een gebedsteam? Ik dacht van, oh, echt, uh, al dat, uh, uh. ik dacht, moet ik niet hebben. Dus ik begon iets in de atmosfeer te voelen. Ik dacht van hier is wat gaande. Toen gebood hij ons uh, op de knieën te gaan voor Jezus. Dat was heel bijzonder, want ik heb erg last van de knieën op het moment dat ik op de knieën moest. Dus ik dacht van, oh jee, oh jee, daar gaan mijn knieën. En uh, er gebeurde daarna ontzettend veel. Ik heb ontzettend veel gemist van die dienst. Maar God schijnt echt van zinnige dingen te hebben gedaan. Uh, maar één zin trok me op een bepaald punt de aandacht. En toen zei Herman Haan, iemand hier heeft al een tijdje een hele sere knie. En ik dacht van, zo, dat is toevallig, dat heb ik ook. En uh, <lacht> ik dacht, ik gewoon omkijken, heel kritisch blijven. Ik dacht van, oh, maast voor me helemaal, en niemand stond op. Dus ik dacht, oh jee, dat, dat, dat ben ik misschien... En uh, ik keek even naar mijn moeilijke knielhouding. Ik ging van de pijn en was vastbesloten niet op te staan. Moet je je moeten niet aan denken, zoals bedsteam natuurlijk. Uh. En uh, in vol vertrouwen begon hij hardop te bidden. Vader in de hemel, uh, bedankt dat u niet alleen een redder bent, maar ook een genezen. En uh, op dit ogenblik die kniekap of wat het ook is in de naam van Jezus het genezen zijn. En toen... In één keer was het pijn weg. Nou ja, natuurlijk was het gebijsterd. Ja, voor Jezus, hè? Voor Jezus. Kom op, vader. Ja, ik was ook paas inderdaad. Dus op. En toen, toen was het weg. Uh, ge geen warmte, geen elektriciteit, gewoon heel simpel to the point. Heerlijk, daar hou ik van. En uh, ik ga nu eindigen. Ik heb nog paas gehad inderdaad. Stil was het in mijn brein. Ik tikte mijn buurman aan, want ik wilde niet te veel opvallen, desondanks. Vroeger of hij een geheimdje kon waar, dat kon hij. Toen heb ik mijn hart geopend, een influx van pure liefde, energie, stromen naar binnen. En maanden achterin heb ik goddelijke leiding, liefde en onderwijs ontvangen. God is goed. En de wonderen waren ontelbaar. Amen.